11 uur. met het NOS-journaal. In Mekka zijn zeker 150 pelgrims omgekomen bij de Hajj. In het gedrang raakten bijna 400 mensen gewond, melden de Saoedische autoriteiten. De Hajj is de jaarlijkse bedevaart voor moslims. Er zijn zo'n 2 miljoen mensen op de been. Er vallen in het gedrang vaker doden bij de Hajj. In 2006 waren het er 350. En twee weken geleden kwamen in Mekka meer dan 100 mensen om. toen een hijskraan op de grote moskee viel het centrale heiligdom van de islam.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 Bij een onderzoek in de fabriek van Silimet in Brazilië is gebleken dat op de buitenkant van de borstimplantaten deeltjes zitten die daar niet horen. In Nederland worden implantaten van Silimet sinds 2012 gebruikt, maar voor zover bekend waren daar geen problemen mee. De Nederlandse inlichtingendiensten hebben geen aanwijzingen dat de islamitische staat structureel jihadstrijders naar Europa stuurt, maar ze sluiten niet uit dat er wel eens iemand met kwade bedoelingen tussen de asielzoekers zit. De vrees bestaat dat de IS de grote stroomvluchtelingen gebruikt om terroristen naar Europa te sturen. Volgens de Nederlandse inlichtingendiensten is daar geen bewijs voor. Twee thuiszorgaanbieders in Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben een patiëntenstop ingesteld wegens geldgebrek. Het gaat om de stichting Zorgcentra Rivierenland en de vier stroomzorg Thuis. Zorgaanbieders klagen langere tijd dat ze te weinig geld krijgen om ouderen te helpen die voorheen naar een verzorgingsthuis gingen. De branchevereniging Actis vreest dat meer thuiszorgaanbieders een patiëntenstop afkondigen. Het weer vanuit het westen regen op motregen. Het wordt 17 graden. Morgenavond toe zon, nog een enkele bui. En ook dan een graad of 17. Dit was het NOS. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is een Passet van de ANWB. In de Randstad is de file op de A20 aan het oplossen van Rotterdam naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Vijf kilometer nog. Maar de kapotte vrachtwagen is van de rijbaan af.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 wordt ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. Je I'm just a Je suis vite pas libre je suis à graver ton image à l'encre sous mes paupières afin de te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 Si was t'aime walking down the street concentrating on truck and right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 Ciao che trovo in.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 Io voglio arrivare ora che le mani mi portano fino a te raggiungerti non che so Met een hoofdletter zet van Zon Zee Zamvoort en zomerhits.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 don't it? Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I leave yeah. with you? Morning. Uh -huh. <laughs> <laughs> And that's it. Just to show when i saw you on that stage i shivered with the look you